Is Radio Els op AM 1485. 24 uur per dag, de beste oldies op Radio Els. Een beetje water, een beetje sop. Dit is de Ava Show. En dit is... My love is warmer than the warmest sunshine, softer than a sun. Clark, my love. De Nieuwe Elsplaat. De Nieuwe Elsplaat. Ik krijg altijd kippenvel bij dit nummer, ik weet niet hoe dat komt, maar of het door die stem komt, ik weet het niet. Prachtig allemachtig, de Elsplaat deze week, Petula Clark en Mijlof. En eerst even René en meneer Hans Bank bedanken voor de voorafgaande uur, anders ben ik ook zoveel bloemen kwijt straks, net als René. De is de borden, de wie wij weg, jij was af. Het zes bij Radio Ls 1485 hm Vrienden en vriendinnen, allemaal een hartelijk welkom in de avondshow tussen 6 en 7 elke werkdag met ondergetekende Ferry Den Hartog. Uh, het was wel een beetje een uh, rare maandag voor mij. Ik weet niet hoe het komt, maar ik heb de hele dag in mijn kop zitten dat ik over de afsluitdijk moet gaan fietsen. Ik weet echt niet waarom, maar het zit gewoon in mijn hoofd. Ja, als je ook al dan is net je voetontsteking over en dan denk je alweer aan zo'n grote tocht. Nou is dat toch een beetje praktisch onhaalbaar, want eer dat ik met die afsluit. Ben, dan ben ik ongeveer al 200 kilometer verder? En die afsluitdijk is, geloof ik, ook nog een keer 30 kilometer. En dan moeten we ook nog eens een keertje terug. Dus dat, dat gaat op de fiets gaat het niet worden, denk ik. Maar ja, goed, we zullen wel zien hoe het allemaal loopt van de zomer. Er komen tenslotte ook nog wel wat vakantiedagen aan. Hoe is jullie maandag geweest? Een beetje bijgekomen van het weekend op het werk. Ja, zo gaat dat meestal, geloof ik, de laatste tijd in Nederland. Maandag en vrijdag gebeurt er volgens mij niet echt veel op het werk. Of misschien heb je al vakantie, dat kan natuurlijk ook. Wat gaan wij hier doen? Nou, de bekende dingetjes natuurlijk, uh, nieuw in de show wordt voorlopig een beetje toe, de Frans nieuws, als we dat een beetje kunnen vinden, bespreken we even de etappe van vandaag. En natuurlijk de muziek van Michael Jackson, James Taylor, Next One, we hebben Steve Winwood, The Little River Band, Clouseau uit België, The Move is het leuk like, voor vandaag, Paul Da Vinci, Catherine Ferry van het Songfestival in 1976, The Three Degrees. Tom Jones is als er, En als we er nog aan toe komen, iets van Modern Talking. Maar zover is het nog lang niet, is maar eens even de plaat van 50 jaar geleden een hele bekende. Dit is Scott Mackenzie. Yes, Ik dacht dat de schoolvakanties nog niet begonnen waren, maar het is in ieder geval al wel een beetje rustiger op de weg als vorige week. Er We staan slechts 187 kilometer aan leed in Nederland. Radio Els. Ferry den Hartog. Wereldwijd via internet. En 24 uur per dag, 7 dagen per week op AM. Dit is Radio, Radio Els 385. Uh, hittip geweest, weet je dat nog, Els? Ja, die heb jij destijds uitgekozen toen nog nog geen hit was. Keer, nagaan. ja, beat it van uh, Michael Jackson natuurlijk van het album Thriller, waarvan alle tracks bijna op singles zijn verschenen. Hè? Hoe melk je een LP uit in, uh, om geld te verdienen, zou je zeggen? Michael Jackson uit 1983. We gaan naar de tour de France toe. Ja, leuk, hè? we hebben een toontje gejat van de NOS. Mag wel. Peter Sagan heeft maandag toegeslagen in de derde etappe van de tour. De Slovaakse wereldkampioen werd op de verneinige aankomst op de Codes Religieuses verwacht en stelde niet teleur. De krachtige sprinter van de Boren, Hans Grohe was op voorhand al de grote favoriet voor de dagzegen. Ook Philip Kilbert, Greg van Avermaat en Michael Matthews boorden tot de kanshebbers, maar zij kwamen allemaal tekort op de 1,6 kilometer lange klim, die een gemiddeld stijgingspercentage van 5,8 procent had. Matthews werd tweede, Dan Martin finiste als derde. Gerard Thomas was alert en finiste als achtste, op die manier bleef de Welsman van de Skyploeg in het geel. Opmerkelijk was dat Sagan in de volle sprint per ongeluk zijn rechterschoen uit zijn pedaal klikte. De Slovaak bleef echter ijzig koel, cool, herstelde zich en snelde vervolgens naar de overwinning. Uh, Niels Poliet, Romain Sigaar, Nathan Brown en Frederik Bakar, Roman Hardy en Adam Hansen vormden samen eerste kopgroep van de dag. De zes renners vochten op de bergjes onderuit, onderweg een verbeterd strijd uit om de trui. Uiteindelijk was het Brown die de meeste punten sprokkelde en zo zijn teamgenoot Taylor Pini het rood-witte tricot afnam. Op ongeveer 60 kilometer van de streep maakten drie coureurs de oversteek vanuit de peloton naar de kopgroep. Het frisse drietal hield de tempo hoog en één voor één losten de vroege vluchters. Alleen Hardy kon op het glooiende parcours, op het tandvlees dan wel, een beetje aanhaken. Maar uiteindelijk werd het dus wel gewoon weer een massasprint. Ja, dat hebben we ook weer gehad. Een beetje raar allemaal opgeschreven, de telegraaf ook altijd. 1981 gaan we naartoe.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 seen sunny days that I thought would never end I seen lonely times when I could not find a friend But I always thought that I'd see you again Been walking my mind to an easy time My back turned towards the sun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 Je hoort echt alles bij Radio ELS 1485 van Michael Jackson tot dit prachtige nummer van James Taylor uit 1970, Fire and Rain. Je Luister naar Radio ELS 1485 op de AM in het westen van het land en in het noorden van het land en ook in het oosten van het land bij Jan Chicago op de 1476. Hij is weer terug van vakantie, dus hij zit met een heel rood verhit hoofd. Zit hij nu weer achter de grote Continental zender Heet dat geloof ik. Ja, ja, ja, ja. De Ava Show. De avond is mooier met de hits van Tom op Radio Els. In mijn geheugen graven om te kijken of dit ooit al een keer een Elsplaat is geweest. Misschien dat meneer Hansbank het weet. Die weet heel veel. Die schrijft alles op. Die bewaart ook alles. Dus uh, meneer Hansbank, ga eens even in je geheugen graven of dit wel eens een keer een Elsplaat is geweest is. Dus en anders nomineren we hem gewoon, natuurlijk. dat 1978, Next One and Reality. Wat een heerlijk nummer is dat toch? Het treinverkeer tussen Dieren en Zutphen heeft vanmiddag een uurtje stilgelegen na een aanrijding met een koe. Het dier bleek na controle door hulpverleners slechts een bloedneus te hebben. Daarna, daarna mocht de koe weer in de wei, bevestigt ProRail. Ook met de machinist gaat alles goed. Het gebeurt ieder jaar honderden keren dat het treinverkeer vertraging oploopt door aanrijdingen met dieren, legt woordvoerder Jaap Eikelboom uit. Deze botsingen lopen minder vaak dodelijk af dan men misschien zou denken. Als een trein net van een station optrekt of de machinist nog kan remmen, overleven de dieren het vaak wel. ProRail wordt ook vaak gewaarschuwd door voorbijgangers die dieren of spoorlopers zien. Ook, wordt, ook werd met honderden camera's het spoor de hele dag doorgemonitord. Soms gaan boa's of agenten even een kijkje nemen en anders wordt de machinist van de waarschuwing op de hoogte gesteld. Ja, ja, ja, ja. De aardige schiet allemaal weer, weer op. We gaan naar 1981. Een heerlijk over het treintje gesproken. De Night Train. Hier is Steve Winwood op Radio Els. Over treinen gesproken, ik zag vorige week een filmpje op YouTube, ik weet niet of het echt waar is, maar ik mag toch aannemen van wel. Dat duurde meer dan een half uur, dat er een super hoge snelheidstrein is in Frankrijk. Die heeft nu een proefrit gemaakt en je ziet hem heel langzaam vertrekken en de, de, de snelheid blijft maar oplopen naar 200, 300 tot ik geloof 570 km per uur. En als je dan ziet hoe snel dat alles voorbij vliegt, dat is echt... Ongelooflijk. Steve Inwood hoorde je uit 1981 in The Night Train. En hier is uit 1977, hoe toepasselijk op een maandag, The Little River Band hier in de Ava Show. I'll be home on a Monday. Can you guess where I'm calling from? The Las Vegas Hilton. I know it's hard to hear. It's just the echo wrong. Yes, that's right. I'm calling from the Las Vegas Hilton. I just want to say that I. I'll be back with you real soon. AM1485. Oeh, dat is lekker! Y'all Verduur. Idee of het ooit nog goed gekomen is na 27 jaar tussen Clouseau en Louise, want dit komt uit 1990. Je hoort niet veel 19's in de Afa-show, zeker niet, maar er zijn soms van die uitzonderingen, Daar is Els met de chocolademelk en een flinke scheutrum, ja, ja, en ook zelfs nog een paar, met uitjes, ja, ja, lekker. Eh, hè, ja. Zo, nou, we gaan eens even kijken. Het is vandaag 3 juli alweer en dat is de 184ste dag van het jaar. En er komen er nu nog 181. Wat gebeurde er allemaal vandaag in het verleden? Vandaag was in 1428 de Zoen van Delft. En wat houdt dat in? Dat was een vredesverdrag en die maakte een voorlopig einde aan de hoekse en caboyausse twisten. Blijven we nog een beetje in de visfeer ook. In Idaho treedt vandaag als 43ste staat toe tot de Verenigde Staten. Dat gebeurde in 1890. En Suze Groeneweg treedt vandaag als eerste, eerste vrouwelijke lid toe tot de Tweede Kamer. En daarvoor gaan we terug naar 1918. Vandaag in 1946 wordt in Nederland het eerste kabinet Beel beëindigd. En dat is de eerste normale naoorlogse regering Na het noodkabinet Schermerenhoorn-Drees. En vandaag in 1962 werd Algerije onafhankelijk van Frankrijk. Nelson Mandela en Margaret Thatcher ontmoeten vandaag elkaar in 1990. En in 2001 de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden verleent toestemming voor het huwelijk van Willem Alexander de Nederlandse prins van Oranje met Maxima Zurigheta. <coughs> we naar de sport toe, we blijven nog steeds bij het WK in 1974, want het Nederlands voetbalelftal wint vandaag met 2-0 van Brazilië bij het WK voetbal 1974 in West-Duitsland. Johan Neeskens en Johan Cruyff die scoren in Dortmund. En vandaag was in 1898 de oprichting van de Koninklijke Nederlandse Automobielclub, kortweg de knak genoemd. Nog even de weersextremen van vandaag. We hadden de laatste minimumtemperatuur in 1907 vandaag, 3,2 graden slechts. En de hoogste maximumtemperatuur in 1976. Hadden we vorige week ook al een paar keer in 1976, dat was een beetje een hittegolfje toen. Want de hoogste maximumtemperatuur was toen 34,9 graden. Het zonnetje schijnt het langs in 2001, 15,2 uur. En de regen die duurde maar liefst 16,6 uur vandaag in 2002. Dat was dus een jaartje later. En dan gaan wij hier lekker naar het leuk toe. Twee platen van de Move uit de 60's. Allebei uit 1968. De Fire Brigade, eh, eh, brigade en Blackberry Way. Tweeluik, nu, nee, nu, nee, nu, nee, nu, nee, nu, nee, nu, nee. nu.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 Nog wel weer in de affershow, zit je nog aan tafel, dan ben je natuurlijk een beetje laat, maar dan wensen we je toch nog wel smakelijk eten. Sta je nog in de file, dan wensen we je daar sterkte bij. En anders zit je natuurlijk al lekker onderuit uh, in de bank met een koffie. zo lekker naar het eten. Dat is ook wat wel lekker hè. Sommige mensen die eten ook chocola naar het eten. Dat schijnt ook wel eens uh, lekker te zijn. Je dat er wel leuk like The Move met Fire Be Great en The Blackberry Way. En nu gaan we eens even kijken wie er het hoogste kan zingen. Dat deden ze in 1974 ook al en Paul de Vinci heeft toen gewonnen. Ja, ja, ja. Your baby ain't your baby anymore. Zou proberen heb ik denk ik gelijk een, een fles zuurstof nodig of zo. <laughs> maar wel natuurlijk een fantastisch nummer uit de allerlaatste top 40 van Veronica vanaf 31 augustus 1974. Paul da Vinci, your baby ain't your baby, anymore. Dan gaan we eens even kijken en we ons bezighouden met het weer. In het noordwesten schijnt de zon en ook elders breekt de zon wat vaker door. Alleen in het zuidoosten blijft het nog lang, grijs en druilerig. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit west tot noordwest. Morgen wordt het, wordt het met 20 tot 23 warmer dan vandaag. Morgen schijnt de zon, s'middags zijn er meer wolken met hier en daar een buitje. Later in de week stijgt de temperatuur van 22 naar 26 graden, maar een bui blijft mogelijk. Het blijft toch wel lekker zomer, zo vind ik zelf. Het is wel goed zo allemaal. De temperaturen vanaf morgen dan, 21 graden morgen, woensdag 22, donderdag 24 en vrijdag 24. En de minimumtemperatuur loopt uiteen van 11 tot 14 graden en de wind zit woensdag in het noordoosten en draait vrijdag weer naar het noordwesten. De rapportcijfers vanmorgen, het barbecue weer een 8, het fiets weer een 9, het golf weer een 10. En meneer Hans Bankel zijn wandel weer eveneens gewoon een 10. Hier is Catharina uh, Ferry en 1, 2, 3. 1, 2, 3, ma politique à moi, c'est déprimé de toi et Jean. livre de kafka 1 2 3 joue et joue et musicien enchanter moi magie Sur les toits, sur les toits, qui neige sur les bras, il fait si bon dans tes bras, la la la la. Un, deux, trois, un, deux, trois. Je n'entends que ta voix. voix, je ne vis que pour toi, je t'aime jouer, jouer musicien. Enchante-moi magique. Katharine Ferry bracht de tijd alweer bij Radio Els op 13 voor 7. Het was destijds de runner-up bij het Eurovisie Songfestival 1976. Want de winnaar was toen Sevol, Jo Kisses for Me van de Oude Ouderwets compleet. Radio Els. 1485. Stampt lekker weg dit plaatje. Ja, nou ja. Volgens mij niet meer de originele bezetting destijds. Hallo van de 3 Degrees 1979. Maar wel een heerlijk nummer, natuurlijk. De runner hier in de Affenshow bij Radio 1485. We naderen alweer aardig het eind van het programma. Ik heb nog even wel een leuk berichtje voor je. Nou ja, leuk niet als je het je aangaat, natuurlijk. Een Rotterdamse vrouw heeft zondagavond het huisraad van haar ex-vriend uit het raam gegooid. Zij deed dit nadat hij het had uitgemaakt. De politie bevestigt het voorval in de Van Spijkstraat. De vrouw gooide van drie hoog een aantal meubelstukken, drie plasmaschermen, met planten, tafels en schilderijen naar buiten. De ex was op dat moment niet thuis om haar tegen te houden. Het is volgens de politie onduidelijk of het pand van de man of van de vrouw was. Ook kan de politie niet zeggen waarom de man de relatie had verbroken. Agenten hebben de vrouw naar haar woeste actie meegenomen naar het bureau om wat af te koelen. Volgens buurtbewoners stonden er naderhand nauwelijks meer meubels in het appartement. De man heeft voor zover bekend geen aangifte tegen zijn ex gedaan. De Van Spijkstraat was zondagavond enige tijd afgesloten, terwijl vuilnismannen de rotzooi van de straat verwijderden. Ik dacht dat je dat alleen maar in films zag of in tv-series. Dat iemand van drie uh, achter uh, bijvoorbeeld de uit het raam gooide. Maar het is gewoon hier in het echt gebeurd. Nou ja, wat nieuw. Niks, niks, niks anders dan een. Uh, niks veranderlijker dan een vrouw, zou ik maar zeggen. Tom Jones, 1965. What's New, nieuw, Wat Pussycat, pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and potter your cute little pussycat nose. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat nose. What's new, pussycat? Pussycat, Pussycat, you're so thrilling And I'm so willing to care for you So go and make up your big little Pussycat eyes Pussycat, cat, I love you Yes, I do You and your Pussycat eyes What's new, Pussycat? Pussycat, oh Pussycat, pussycat You're delicious And if my wishes Can all come true I'll soon be kissing Your sweet little pussycat lips Pussycat, pussycat I love you Wij gaan nog even een blik werpen wat er vanavond allemaal op de kijkbuis is. Nederland 1 Nationale om 8 uur. De groeten van Max krijg je om 5 over half 9. De avondetappe dat begint natuurlijk weer vanwege de Tour de France. begint om 5 over half 9. Of 5 voor half 10 en Ginec natuurlijk om 5 voor half 11. Neven 2 hebben we Toodok om 5 voor half 9. De wereld van Puk. Thijs en Ramadan begint om half 10. Nieuwsuur zoals gebruikelijk om 10 uur. RTL 4 hebben we GTSD om 7 uur. Helemaal het einde om 9 over half 9. En RTL Summer Night om 9 over half 10. En RTL Boulevard besluit de programma's om 10 voor 11. SBSS, Traumacentrum om 8 uur. Komt de man bij de dokter om half 9. Daar is hij weer, meester Frank Visser, die gaat weer uitspraak doen. Dat is allemaal om half 10. En Hart van Nederland en Show Nieuws, die komen daar achteraan. Het TL7 hebben we Tour de Jour om 8 uur. En om half 10 de transporter. ...en non caught on camera, uh, gepakt op, uh, gevangen op de camera betekent dat letterlijk om half elf. En dan krijg je nog eens een keer tour de jour om elf uur. En Veronica die hebt uh, de Big Bang Theorie en een speelfilm om vijf of half negen. Police Academy 2. Ja, ja. Nou, dan houden we het feit. Die wel verder gezien voor vandaag. Je krijgt zometeen nog een stukje van Modern Talking. You can win if you want uit 1985. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren naar de gepresenteerde programma's van Radio Els 1485. Met Hans Bank, René Bestraat en ondergetekende Ferry de Rommeltocht. Uh, wat ondergetekende betreft uh, graag tot morgen uh, drie uur met het uurtje verniel. Fijne avond, hoi.